Krijgen van Fieke Amers. Goedemorgen. Het winterse weer zorgt voor problemen op Schiphol. Zo'n 100 vluchten hebben vertraging en tientallen zijn er gecanceld. Door de sneeuw moeten de banen op het vliegveld schoon worden gemaakt en houden ze voor de veiligheid ook meer tijd aan tussen de opstijgende en landende vliegtuigen. Op de weg zijn al meerdere ongelukken gebeurd door de gladheid in het hele land. Rijkswaterstaat zegt in Hart van Nederland dat er nog steeds veel gestrooid wordt. We zijn nog altijd aan het strooien. We hebben meer dan 5 miljoen kilo zout gestrooid sinds gisteravond op zo'n. 60.000 kilometer aan wegen in totaal. Het is nog altijd druk bij ons, dus uh, we blijven strooien. Aangeraden wordt om extra afstand te houden van andere auto's... en niet te veel te remmen. De dodelijke cafébrand tijdens Oud en Nieuw in Zwitserland... is mogelijk ontstaan door ijsfonteinen, een soort sterretjes. Op beelden van het feest zijn mensen te zien... die champagneflessen met dat vuurwerk omhoog houden. Daarna begint het isolatiemateriaal op het plafond te branden. Binnen een paar seconden staat een heel stuk van het plafond in brand. Er zijn bij veertig mensen om het leven gekomen. En de ziekenhuizen liggen vol met tientallen gewonden... met ernstige brandwonden. President Maduro van Venezuela wil met Amerika in gesprek. Hij wil praten over olie, handel, in de strijd tegen drugs tussen de beide landen is het al maanden onrustig. De VS voerde de afgelopen tijd meerdere aanvallen uit op schepen die betrokken zouden zijn bij drugshandel. Ondertussen ligt de olie-export van Venezuela grotendeels stil door Amerikaanse sancties. En de zwaarste man ter wereld is overleden. Juan uit Mexico stond in het Guinness Book of World Records. Hij woog toen 600 kilo. Mede dankzij medische ingrepen is hij de helft van zijn gewicht kwijtgeraakt. Volgens zijn arts heeft hij met zijn doorzettingsvermogen... vele anderen kunnen motiveren om hun gezondheidsuitdagingen aan te gaan. Uiteindelijk overleed Juan aan een nierinfectie. Hij was 41 jaar. En dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over, ook met natte sneeuw. En die kan op sommige plekken blijven liggen. Pas op, dus voor gladheid. En het wordt 2 tot 5 graden. Dankjewel, dankjewel. Verkeer van Flitsmeister. Met 1 uh, file langer dan 10 minuten op de A12. Arnhem-Oberhausen. Tussen uh, de Oud-Dijk en de Duitse grenzen kom je in 11 minuten. 1 controle, die is gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Daar opletten letten 13,5. Zo, goedemorgen. En allereerst de, de beste wens. Nog natuurlijk, als ik je nog niet uh, gesproken heb. Het is uh, 2 januari. Vrijdagochtend gewoon. Misschien voelt hij voor jou als een zaterdag of een zondag. Um, hoe zit je erbij? Check even in. Klok je in. Heel simpel via een berichtje in de q -music app. Wie weet, bel ik je zo en krijg je een Menno's koffiecup, Welkom Welcome to the one and only, the original. Dit is het Foute Uur. Van en stem ondertussen op je favoriet gijver Jan Smitsel met echte vrienden, of worden het de 3e's met het wieglied? Jij bepaalt het nu in de Q-app. Q-Music is proud to be fout. Fou uur! Oh! Q-Music. -Q for this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 9.99 Lufballon. Dit is het Foute Uur. Bashi, goeiemorgen! Yes, goeiemorgen, het is kwart over tien op deze vrijdag. Hopen mensen die inklokken die uh, ja, kerstversiering aan het opruimen zijn. Is dat opvallend? Grote schoonmaak, maar ook veel mensen gewoon aan het werk. Marleen Spanjaard die stuurt uh, goedemorgen, klok me in. Ben onderweg naar mijn oppasadres. De wegen zijn hier slecht, maar we komen eraan. Ja, veel sneeuw in het land ook. Dan zie je veel witte landschappen. Westie van Graaf, Eiland stuurt. Ik klop me in vanaf mijn werkbus. Lekker rustig dagje, maar 68 stops. Dat is te doen. En Melanie Ruiter, vandaag gewoon weer lekker aan het werk. Geen afspraken, maar andere taken. Wegwerken. De beste wensen en een fijne uitzending. Ja, iedereen natuurlijk ook de beste wensen. Jij ook, Alisa. Ja, dankjewel. Jullie ook. Wat brengt deze 2 januari? Uh, ja, lekker aan het werk. Lekker aan het werk. En waar doe je dat? Uh, in Gelderland. Zet even de radio's achter, anders wordt het een heel warm uh, gesprek. Ja, hoe is het op de weg dan? Uh, sommige plekken best wit, sommige weer gewoon helemaal niks. Oké, okay, je, je zit op de vuilniswagen. Ja, dat klopt. Hoe, uh, ja, staat er veel kerstversiering langs de weg ook, of uh, valt er mee? Uh, Meesten beginnen al wel een beetje weg te gaan. Oh ja, precies. Geen kerstbomen die je in, in de wagen moet gooien. Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Het komt nog drie koningen natuurlijk. Hè. <laughs> Hey, omdat je bent ingeklokt, Alisa, krijg je Menners Coffee Cup handige meningenbeker van de weg. Dat is helemaal fijn. Helemaal en nog, leuk. Een, nog één ding. Ja? Ja. Fijne dag! Fijne dag! Fijne dag! Fijne dag! Oh, ik hoor ook nog iemand op de achtergrond ja, ja, mijn collega. Kijk, gezellig. Werk ze daar! Doei! Doei! Yo, però, chiedo. Regala mi un sorriso, io ti borgo una. Rosa, su questa amicizia rosa, nuova, pace sì. Rosa, che so come sono e che ti chiedo. So che fatto è fatto, yo però, chiedo. Regala il mio sorriso, io ti borgo una. Rosa, su questa amicizia rosa, nuova, pace sì. Rosa, perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone.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 Su quel che è fatto feit, è fatto io però chiedo al gedacht. mio sorriso io ti naar Su questa amicizia nuova pace sì Perdono, naar je toe. una paura Io senza di te un po' ne ho Qui la Op deze nieuwe vriendschap, ik heb al mijn lach naar je toe. Op deze nieuwe vriendschap,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 Oh, oh, oh. Van I'll make love to you. Ik uh, ga zo meteen de twee grootste foute hits van 2025 tegenover elkaar zetten. Uh, de nummer 1 en de nummer 2 van de Foute 1500. Jij mag kiezen welke je zo wil horen. Uh, want er staan telkens uh, twee nummers natuurlijk tegenover elkaar in een battle. Jij bepaalt welke het wordt. Uh, er is nu een uh, Hollandse battle gaande. Aan jou de vraag welke het moet worden: Ik ga zwemmen in elkaar Ga je voor Mart Hoogkamer? Ik ga zwemmen op Marco Schuitmaker. En Engelbewaarder, stemmen doe je in de Q-music-app. Marco Schuipmaker ligt er aardig voor voor nu. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Joekie in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.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 Ik dus 18+. plus.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 Hier weer is ik weer van Weerplaza Opgelet. Code geel voor bijna het uh, hele land. Trekken namelijk winterse bijen over. Zorgt voor gladheid op de weg. Dus doe voorzichtig. Controles op uh, één file moet ik zeggen. Langer dan een kwartier. Dat is het geval op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen de Ouddijk en de Duitse grens kom je in 16 minuten. Controles die zijn niet gezien. Q-Music, was van die Door met het foutuur met uh, de sneeuwengelbewaarder. engelbewaarder. better with you.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 Ik heb een traitie als ze zachtjes tegen je baat. Ik weet nu ook dat zo'n engel bewater op je legt, ik kan het weten, ik ben het zelf eens doof. Ik ben er zelf eens door gered. Het Foute Uur. Het leven is soms zo zuur, daarom luister ik vaak naar het Foute Uur. Cue Music. Mix en Sweet Dreams bij K Music in het foutuur. Het is uh, de tweede dag van 2026. Ik uh, dacht, laten we nog heel even terugblikken op 2025. We kijken nog heel even achterom. Ik heb uh, de twee grootste fouten hits tegenover elkaar gezet. Uit uh, de foute 1500 van uh, 2025. Ga je zo meteen voor deze. Didier Paul en Rainbow in the Sky. Oh, ja, moeilijke keuze hoor. Of snolle bolletjes met links, rechts. Oh, rechts. Nou, jij bepaalt het nu in de Q-Music app of op Q-Music.nl. Een liedje met de meeste stemmen hoor je zo. Nou, Louis Fonsi nu. Ai. Fonsi! Tiwa. Oh, oh, no. oh, no. oh. sabes hey. que ya llevo un rato bailar contigo hoy huis vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy oh tú gaan. Tú el wil y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo wil se acelera el pulso oh yeah ya ya me está gustando más de lo normal Bye.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 met DJ Paul en Rainbow in the Sky. Marco Ammerlaan, die is erbij samen het nieuwe jaar. Goed beginnen met keukens bezorgen met Radio Hart. En Marina Krikaert, die zegt heerlijke muziek... om alle kerststory weer op te ruimen. En Remco Visser, goedemorgen Bas. De radio staat aan in de taxi, terwijl ik lekker sta te laan. Stem nog even op je favoriet dan in de Q-app. Na nou, Phil Collins nu. There are things in life you learn time see. Somewhere It's all waiting If you keep it Het is dus bijna 11 uur het laatste nieuws, zo meteen met Fieke. Goedemorgen, ja, het winterse weer zorgt voor problemen, ook op Schiphol. En we gaan zo terug naar de week van 2 januari in de Top 40 Classic, naar 1988. Zegt dat jou iets? Jawel toch? Hé, hey, moet jij? Hé, hey, is het al weekend? Nee, want de Top 40 is nog niet begonnen.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 Op. Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt na je me gewoon teringhaard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Je ziet het morgen om 8 uur bij RTL 4. Ook lekker voordelig? Eens der beter leven gyros met paprika 500 gram voor met 3,59. En zo voor nu. Aldi. Waarom ik graag met Eurostar reis? Je kunt tot 1 uur voor vertrek je ticket ontboeken. Zo kwam ik laatst een oude vlam tegen. Die is een treintje later bewaard hoor.